Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 5700 mensen hebben tot nu toe een avondklokboete gekregen. Ze gingen s'avonds of s'nachts de deur uit zonder dat ze daar een geldige reden voor hadden. En moeten dus 95 euro aftikken, zegt de politie. Gisteren liepen protesten tegen de coronaregels uit op rellen. Onder meer in Amsterdam en Eindhoven, maar ook in Enschede en Roermond ging het los. Ja, het moet snel want, toch? Ik vind het verschrikkelijk. Dit had niet mogen gebeuren. Ik kan ik gewoon niet begrijpen dat ze, dat ze het gewoon doen om, om, om alles te vernielen. Dat is gewoon het, uh, het probleem hier. Het maakt me bang. Ook voor de, ja, voor de toekomst wat er nog gaat gebeuren, je weet het niet. In totaal werden er zo'n 250 mensen aangehouden. Tientallen zitten er nog vast. In Eindhoven is de jongste nog maar 14 jaar oud lijkt erop dat er vanaf vrijdag een derde coronavaccin gebruikt kan worden in de EU. Het middel van AstraZeneca wordt dan goedgekeurd, denken ze in Duitsland. Is natuurlijk goed nieuws, al is er wel een hoop te doen om het vaccin van AstraZeneca. Door productieproblemen gaat de levering veel langzamer dan was gepland. De spanning stijgt bij het Formule 1-team van Mercedes. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nog altijd geen contract getekend. En de tijd begint te dringen, want in maart begint het Formule 1-circus weer. De baas van het team zegt tegen de Oostenrijkse tv... ...dat hij er nog altijd vanuit gaat dat het goed komt. Veel bedrijven zijn door corona als een kaartenhuis in elkaar gestoord... ...maar bij spellenmaker 999 Games in Almere zijn het juist toptijden. De maker van onder meer Catan en 30 Seconds draaide, de, draaide een uitstekend jaar. Geweldig. Uh, normaal gesproken, zelfs voor COVID, groeiden we met 10% jaarlijks. Maar afgelopen jaar zijn we met maar liefst 50% gegroeid. Vooral de spellen die je met z'n tweeën speelt zijn populair. Zoals Parijs, uh, Glasgow, Getaway Driver. Want ja, je bent toch vaak met je partner. Uh, je kan niet vrienden en even op je uitnodigen. Dus dan ga je toch vaak met z'n tweeën spelen. Dus daar hebben we zeker wel ook een boost in gezien, ja. Het weer dan nog, het is best zonnig. Het wordt 2 tot 5 graden vanmiddag. Vanavond kan er wat regen vallen. In het Noordoosten misschien wel sneeuw. En het kan dan ook weer glad worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Het programma van Mario Zandvoort. Zandvoort uit uh, Zandvoort. Wordt u een groot hit uit de jaren tachtig? Dat was Jullie uh, Louis in de News en Hip to Be Square. Die hebben nog een andere hit gehad, toch? Ja, nog veel meer. Was, ja, ik ja, ja, eh, ga, ga even op zoek. Ik ga even op zoek. Even Misschien op. drijven die uh, dan ook wel. Goedemiddag, Albert Young. Eh, Goedemiddag. Het is even na twee uur. Ben je er klaar voor? Jazeker. We, voor twee dagen zelfs. Ik heb de redactie voor twee dagen. Ja, we zitten weer, hè? Het ja. hele weekend. Volgende week gaan we. Volgende week, morgen gaan we tweede uur de provincie in. Met de nieuws en berichten uit de regio. Uh, maar vandaag ook een overvol programma. Uh, ja. Maar uh, goed, heb je, allereerst, ben je afgelopen weken goed doorgekomen? Jazeker, jazeker. De gisteren de, de, had... de slimste mens gekeken trouwens. Ja, nou, de krant, ja. de finale, ja. zoals dat uh, zo mooi heet. En uh, uiteraard uh, mijn, uh, mijn favorietje, kent u wel, hè? van Beuk de Ballen uit de boom. <lacht> ja. Weet je wel, die plaat draaien we op een gegeven moment uh, tijdens uh, kerst. Ik wil toch even een heel klein stukje laten horen van Rob Kems. Hè? Die heeft het gewonnen. En hij heeft de groepen de snolle bollen. Ja, wacht een feest. Ja. Snolle, ja.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 Of uiteraard onze eigen CFM-app. Ook daar kan je kijken naar de webcam vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Vanavond gaat hij in, hè, om 9 uur. De uh, avondklok. Ja, Je hoort hem al op de achtergrond, de avondklok. Ja, ik heb er geen last van.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 Helaas nog op moeten wachten op een DJ die aan het draaien is in onze favoriete discotheek. In de jaren 80 kwam deze plaat uit, enorm populair onder de disco-liefhebbers. De single van Double Vision en inderdaad Klak on the Wall. Die past wel een beetje bij de avondklok. Die uiteraard vanavond om 9 uur ingaat, dus ze moet om 9 uur binnen zijn. Mocht je geen uitzondering zijn dat je naar buiten mag. Hè? Dus uh, moet je meestal wel een verklaring voor hebben trouwens. Wij gaan uh, nog een plaatje draaien en daarna het zoverse nieuws in het kort. Maar eerst deze gauwe oude van de Mesonets.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 En voor de Vrienden van Almstol waren Akda en de Munnik van onder meer het Regen Zonnestralen. Die waren weer bij elkaar gekomen samen met Maan. En dat bevalt zo goed dat ze waarschijnlijk weer bij elkaar gaan komen. Dus dat is goed nieuws, Thomas, Akda en Paul de Munnik. Tezamen met uh, Maan. En die mooie single vanuit uh, Vrienden van Almstol als ik je weer zie. Ik weet niet hoe lang niet gezien. Maar wie heeft hier wat uit te leggen?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 Voelt het nog altijd met z'n twee? We waren dus een hele tijd uit elkaar. Thomas Akta en Paul de Munich. En weer terug voor de vrienden van Almson met Als. Ik heb weer zie samen ook met Maan. Nou, ze toch met de Nederlandse platen bezig zijn. Geen Nederlandstalige plaat, maar wel een Nederlandse band. Pietesse, vlak voor het weerbericht. What she likes She's freaking out on glamour. She might be shown for a while. But she'll be tender. Dat zegt Albert-Jan, het lijkt wel enigszins op uh, Rosalie. Deze single van uh, Vitesse inderdaad, hun uh, onderheert Good Looking. Zie je weer nou, ik heb de zonnebril eigenlijk nu wel nodig in de studio. Moet ik kijken, ik kan in de ESV kijken. De zon is er, uh, Albert-Jan, dat ja, is goed nieuws. Eerst even het algemene weertype. Want uh, het is wisselend bewolkt en lokaal kan er zelfs nog een winterse bui vallen.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 Nou, zometeen de burgemeester, maar eerst de kings and queens. If all the kings en Hit van Eva McSordier en Kings and Queens. Ja, nog eentje. Een uh, echte uh, gouden oude van de Backstreet Boys. Weet je wel, die band van uh, uit de jaren 90 en 2000. Wat een aantal hits. Waaronder deze get down is er duidelijk uh, David Molenburg. De single van de Backstreet Boys en Cat Down. Afgelopen vrijdag gisteren dus was de burgemeester te gast bij ons, Albert-Jan. Klopt, burgemeester David Monenburg was gisteren te gast... in het ochtendprogramma van onze radiozender CFM. Wat betekent de aanscherping van de coronaregels voor ons hier in Zandvoort? Onze collega Jelmer Koper sprak met de burgemeester...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 Um, ja, weer het eigenlijk vanaf vorige week voor mij steeds duidelijker dat, dat, dat, dat ook deze maatregelen er zou komen. Ja, de, de, de, de, dus u zag het eigenlijk al wel, uh, de, de, sinds vorig weekend zag u het al wel een beetje gebeuren dat het uh, dat het eraan zou zitten te komen. Ik, op een gegeven moment het is natuurlijk uiteindelijk de besluitvorming vindt in Den Haag plaats. In ieder geval ja, ja. heeft echt de Tweede Kamer daar dat ja, zo kunnen zien, heeft er heel lang over gesproken. Want het is natuurlijk wel een hele ingrijpende maatregel die heel diep ingrijpt op het leven van mensen. Um, maar goed, met de situatie zoals die ontstaan is en, en uh, de, de mogelijke gevolgen die dat kan hebben in ja. de komende periode. Waarbij we uh, voor je echt de zorg enorm onder druk zien komen te staan, was het eigenlijk een soort onvermijdelijkheid. Ja, de, waar, waar ik dan eigenlijk wel benieuwd naar ben. Uh...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 Ja, uh, de, de, de, de, de, hoe kan u en uh, samen met al die instanties ervoor gaan zorgen dat die, dat die maatregel goed wordt nageleefd? Nou, wordt er, er extra ingezet ook? in de avond? Ja, de de even vooropgesteld dat ik. Uh,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 In maart 2021 presenteren ze dan aan de gemeenteraad hun voorstellen, waarbij ze gebruik maken van onze opmerkingen, ideeën en suggesties. U kunt uw reactie over dit coronarestelplan tot en met 5 februari sturen naar coronaapenstaatjezandvoort.nl. zandvoortnl corona -zandvoort En de items waar u aan moet denken is maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg, werkinkomen en schulden. Ruimtelijke ontwikkelingen, toerisme en economie, burgerbestuur en veiligheid en huren en pachten. Nogmaals, u kunt uw reacties tot en met 5 februari sturen naar coronaapestaatjezandvoort.nl. Dankjewel Albert Jan voor deze duidelijke aanvulling op het verhaal van zojuist. Aan het begin van dit uur hebben we het gehad over Rob Kems... de winnaar inderdaad van de slimste mens. Jawel, de snolle bollakus uit Brabant heeft gewonnen.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 Heb jij dat ook? Gevoel van rust. Dat het er wel voor altijd door. En dat was nog een stukje van uh, Guismelers. Tot zover. Het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.